3 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet wil meer informatie met de Tweede Kamer delen... over de renovatie van het Binnenhof. De Kamer verzette zich eerder tegen schimmigheid... rond de grootscheepse verbouwing. Over bepaalde onderdelen mag niet in het openbaar worden gepraat. Knop schrijft dat hij het beleid over het delen van informatie... drastisch zal aanpassen. Informatie over opdrachten aan betrokken bedrijven blijft geheim. Het is de bedoeling dat de drastische renovatie van het Binnenhof... volgend jaar zomer begint en klaar is in 2025. Het vakantiegeld is dit jaar iets minder vergeleken met vorig jaar. Dat komt omdat het vanaf nu in een hoger belastingtarief valt. Dat scheelt iemand met een modaal inkomen van 36.000 euro ongeveer 3 euro. Bij een inkomen van anderhalf keer modaal is het 5 euro. Alleen de hoge inkomens gaan er echt iets van merken. Voor mensen die twee keer modaal verdienen scheelt het 117 euro. In Oostenrijk zijn vier nieuwe ministers aangetreden in het overgangskabinet. De minister van Financiën, Lober wordt de nieuwe vice-kanselier. De Oostenrijkse regering viel afgelopen weekend... nadat oud vice kanselier Strache in opspraak raakte... Op een video was te zien hoe de voorzitter van de rechtspopulistische partij FPE bouwopdrachten wilde gunnen aan een dubieuze Russische investeerder in ruil voor invloed bij een belangrijke Oostenrijkse krant. Kanselier Kurz trok daarop de stekker uit het kabinet en vroeg om nieuwe verkiezingen. Alle vierde FPE-ministers stapten op. Gemeenten in de grensregio die, in het, die het aantal inwoners zien dalen... moeten beter samenwerken met de buurlanden. Steeds meer mensen trekken naar de Randstad... en ze verlaten grenssteden als Rozendaal. In de nieuwe atlas voor gemeenten staat dat door samenwerking met buurlanden... de krimp gestopt zou kunnen worden. Het weer nog zonder stapelwolken. Het wordt 14 graden vlak aan zee tot 20 verder landinwaarts. Ook morgen en vrijdag droog en redelijk wat zon. Het wordt wat warmer met 17 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Every day above ground is a great day. Remember that.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 En dat gaan wij doen met uh, Kelly en Disclosure. Dat gaan we doen met de plaat Talk. En uh, vanaf daar gaan wij weer hervatten met de Euro Breakdown. Dus we hebben met Talk, Kelly en Disclosure. Daarna komt All This Love, Robin Shields en Marlou. Als je wil dan. You want to talk? Yeah, you want to talk.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 I'm what you want. So stop thinking about it. Can we just talk? Can we just talk? On the bed and I close my eyes Think about those perfect nights in Phoenix I still feel us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 La bici cleta.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 Wait is on me, wait is on you, we scream and we fight like there's nothing to lose, And the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 Zat nu acht weken in de lijst. Stond vorige week op plek negen. Dan heb ik op plek tien. En dat is iets waar Patrick natuurlijk hartstikke blij mee zou zijn. Dat is een plaat van hem die hij ooit heeft aangeraden. Die uh, ooit natuurlijk ook, ook gelijk een aantal weken op één heeft gestaan. En dat is Giant Rig and Bone Man. Kelvin Harris vind je dus nu op plek tien bij de Euro Breakdown.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 be brave.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 Even though it.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 to Jax Jones en Martin Solveig. We gaan door naar Here With Me in Marshmallow en Chafres. Daarna door naar de onthulling van de nieuwe nummer 1. Voice, van de Euro Breakdown.